Statenleden van de VVD en de PvdA hebben nog vragen over de procedure... en willen zeker weten dat er geen integriteitsproblemen spelen. De vervoerders die in overijssel een bod hebben gedaan zijn de NS, Arriva en Sintus. De NS en Arriva waren ook in de race voor de concessie in Limburg. Die aanbesteding werd gewonnen door de NS, maar later bleek dat er was gesjoemeld... waarop de concessie alsnog aan Arriva werd gegund. In Groningen en Drenthe is de politie vanochtend vroeg een actie begonnen tegen het witwassen van drugsgeld en de handel in hennep. Er zijn vijf mensen aangehouden. Op zestien plekken werd huiszoeking gedaan. Op een woonwagenkamp in Groningen werden twee hennepkwekerijen gevonden. Vier van de vijf arrestanten woont op het kamp. Verder heeft de politie goederen, administratie en geld in beslag genomen.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 In McKinney in Texas hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen het politiegeweld tegen zwarte tieners afgelopen weekend. Ze eisten het ontslag van de agent die een 14-jarig meisje hardhandig tegen de grond werkte en zijn pistool op andere tieners richtte. Het afgelopen jaar zijn de spanningen tussen zwarte Amerikanen en de vaak blanke politiemensen toegenomen. dus is vooral kritiek op de mate van geweld die wordt gebruikt.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 A2 richting Amsterdam tussen Nieuwegein en utrecht lage Weide, 4 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen tussen Velsen en Bad Oeverdorp, 7 kilometer. En de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar staat tussen Knop en Prins Klausplein in Berko en Roderijs in totaal 10 kilometer. En de vertraging is ook 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Down Take a parachute en jump 8 over 3. Welkom bij deel 2 van Zandvoort op zondag op deze 7 juni 2015. Vol op tennis bij Zandvoort op zondag vandaag. Naast Roland Goros de mannenfinale volgen ook Zandvoort tegen Leimonias. Dat is de finale voor de, de landtitel Jovanis. Die verdoet verslag en we spreken hem over 2 minuten. Dress you up en daarachter years and years uh, met uh, King. We schakelen even over naar uh, Jovenes. Want die uh, volgt voor ons de tennisclub Zandvoort tegen Leimonias. Joop. Ja, inderdaad. Daar, daar is het intussen. Uh, Zij de heren begonnen. Ze hebben alle twee een set gespeeld. En je uh, uh, moet even kijken.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 Christophe Vliegen daartegen... die moest tegen Yannick Mertens... en dat is nummer 222 van de wereld. En, ehm... Um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 de ontsnappingsroute kan, kan maken en alsnog volgend jaar in de tweede klasse kan komen. Iets wat de, de nieuwe trainer tenminste de nieuwe trainer die is dit jaar nu uh, uh, bezig geweest met SV Sandvoort Laurens Heuvel, dolgraag wilde en ook min of meer had toegezegd dat Sandvoort zou één jaar in die derde klasse blijven en dan zou hij ze gaan promoveren. Nou, het, hij heeft nog, tot nu toe nog steeds gelijk of het ook uitkomt dat weten we dinsdagavond. En Spannend uh, Joop. Uh, en dan, ja, uh, want, want Eigenlijk hebben ze in de derde klasse weinig meer te zoeken hè? want dat is een groot verschil.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 1-0 in over 1-0 in games voor Vravrinka. Dus dan weet je dat ook uh, even Oh, oké. Okay. Nou, die is die begonnen mm. met, uh, met severen, weet je ja, dat? Hij is begonnen met severen. Oké. Okay, nou, dus er is nog niks aan de hand. Niks aan de hand. Nee. nee. Ik zal ook niet zeggen wie mijn favoriet is. Ik ook niet. <laughs> Goed. Okay. We spreken elkaar zo. Goed. Bedankt. Tot dat was Joop van es voor de tennis en voetbal. Wij gaan verder met muziek hier bij ZFM. En dat doen we met Anvalk. Free your mind. Coldplay moeten heten, maar uh, ze hebben toch voor King gekozen. En uh, Chris Martin denkt, hé, hey, dat is een leuke naam. Laat ik mijn band maar Coldplay noemen. Dat yeah, is de poppensiennis. En vooral voor Free Your Mind, het is bijna alle vier. En je wordt op CFN Captain of the Heart van Double. It was past midnight, and still Go so slow, got things, things on my mind, visions to make, and gold that still fire. It's not true, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No sparks, starting to doubt. I've got the feeling that this won't work out. I'm digging. don't so won't you by my side? Me, I'm a cause all alone feels right. Well, I'm digging. Need to grow, have to push, flicking through vinyl line. to attack America.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 This is YFM Zandvoort, back to the beginning of the with Delight's grooves, and hearts. the Heart. The chills that you spill on my back, We be filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. That is right. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my crickety wish. Motion moves like a maze All inside of my heart especially no The of the rhythm, where I wanna be Flowing, blow with electric eyes You dip to the dive, baby, you'll realize Baby, you'll see the funk inside of me Baby, you'll see that rhythm is a heat. Get, get with it. can't think, quit it, quit it Stomp on a sneak when I hear funk Playing Play a pop, pipe. follow the you Baby, just sing about the groove The groove is Al, al, al 25 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. This one right here is for the drop-out of schoolers, the future Cougars, the Mary Jane abusers, the ones that choose to be losers.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 Nog een mooi eentje voor MKTO met thank you en voor g lights met Roof is in the heart. Nou, Djokovic heeft de eerste zet binnengehaald. Hoor 6-4 is het geworden in Roland Garros. En we draaien nog één plaat voor het nieuws van vier uur. Er wordt third world, begin de jaren 80. Met Trijal. Ik zeg zo meteen. Tot zo. so fine I've been with you through all time